Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken over kwaliteit... waarin Basilis van Gemert spreekt met een eclectische mix van ontwerpers. Dit keer spreek ik met collega-docent en collega-student... Juri Westplat. We praten over onbewoonde eilanden, over SGML... over conversational interfaces... en over de ziel van interactieve dingen. En zoals altijd beginnen we ook nu met de vraag... wanneer is iets goed... Ja, dat vond ik, vind ik een moeilijker. Want let ik, ik, let ik zie eigenlijk alleen maar als het slecht is. Dus ik zie alleen maar okay. slechte dingen. En verder maakt het me niet zoveel uit. Als het maar werkt. Uh, hele rare definitie van goed is. Dus als het niet, als het niet slecht is. Slecht is. <laughs> als het niet opvalt. Als het, nee, als het niet slecht is. Dus ja. dan vraag je, je natuurlijk af wat is niet slecht. Maar ja, laten we daar maar... Nou ja, vind ik ook wel interessant. <laughs> wat valt er dan op? Want er zijn dus blijkbaar zijn er voorbeelden genoeg voorbeelden van dat het slecht is. Ja. Uh, in het dagelijks leven, als, uh, uh, met zo'n zo OV-kaart bijvoorbeeld, als je over... welke gek heeft dit bedacht. Ja. Dat... Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat... dat werkt. Dat, dat, dat, als je probeert een pakje kaas open te maken, wat je in de supermarkt koopt, zo'n blisterpack, dat je dat ja. echt niet open krijgt. Ja. Waarom is dit zo bedacht? En dat, ja. dat is dat dus dan... Maar goede pakken vallen me niet op. Ik ga daar niet bedenken van, nou, dat vind ik nou een geweldige manier om kaas te verpakken of zo. Okay, ik ja, ja, ook, ja. Ja. Dus eigenlijk, als het goed is, dan merk je het veel minder dan als het. Of is dat, iets, is dat misschien beroepsdeformatie? Want ik, dat is wel grappig, want er zijn er sommige mensen die zeggen: Ik let heel erg op dingen die slecht zijn. Die vallen me op. Uh -huh. Daar ben ik mee bezig. Uh, en die moeten beter. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik let helemaal niet op dingen die slecht zijn. Ik kijk alleen maar naar de dingen die goed zijn en daar laat ik me door inspireren. Ja, maar dat, dat, ik kan me ook door slechte dingen laten inspireren. Ik denk, god, wat is dit slecht? Uh, maar als je zegt, ja, wat vind je inspirerend of goed? Dan, dan kijk ik naar hele andere dingen. Waar word ik warm van? Wat vind ik fijn? En dat, uh, dat, okay. dat, dat, is dat goed? Dat kan toch dat ook? Dat kan goed zijn. Ja, dan hebben we bijvoorbeeld ja, bijvoorbeeld Peet Snekers. die zei een tijdje terug, dat vond ik wel... En dat lijkt hier eigenlijk ook wel op, die zei... Goed vind ik niet interessant. Want goed is wat robots kunnen. Uh, nee, of zouden moeten kunnen. Nee dat vind ik helemaal niet. Wat ik dan goed vind. Ja. Is meer. Uh, ja, dat, zonder meteen in het ambachtelijke te vervallen. Als mensen heel goed hun materiaal begrijpen. En hun gereedschap begrijpen. En dan gewoon uh, helemaal zelf iets meemaken. Ja. Uh, en ook waaruit ook blijkt dat, dat het. Dat, dat ze de technologie daarachter begrijpen. Mm -hmm. Dus dat ze bijvoorbeeld dit horloge is uh, 30 jaar oud en het loopt 1 minuut per etmaal achter. Oké. Okay. En over 30 jaar loopt het nog steeds 1 minuut per etmaal achter. Ja. Yeah. En het kan maar één ding: twee dingen. Je kan er uh, snelheid mee meten door een uh, soort van uh, wijzertje. Ja. Yeah. En je hebt natuurlijk een gewone horloge. Ja. Yeah. Dus dat, en, uh, dat is. Je hoeft het nooit op te winnen, want het is automatisch. En het is uitgevonden in 1958 of zo. En het is okay. nooit veranderd. Yeah, yeah. Dus ik vind dat gewoon zo. Daar zit zoveel ambachtelijkheid achter. Zoveel kwaliteit in productie... en zoveel visie en geloof in wat je doet... dat ik denk, dat, dat vind ik mooi. Oké, okay, maar dat dit dat is ook een soort van duurzaamheid. Het ding doet het gewoon nog steeds en blijft het doen. Nou ja, ook maar duurzaamheid niet met opzet... maar gewoon veel meer vanuit... het moet goed, het moet kwaliteit hebben. Het moet goed zijn. Ja. Je moet uh, uh, uh, de tijd mee kunnen... je moet erop kunnen vertrouwen dat het werkt. Ja. De, deze horloges zijn door NASA gebruikt voor de maanvluchten. Ja. Precies deze. Oké, okay. dus... Heel, uh, het heet ook Moonwatch, als je het okay. leest. Dus dat is het enige horloge wat op de maan is geweest. En Dat, dat is gewoon mechanisch. En de ja, hele ja. raketten waren ook allemaal ja, gewoon chemisch ja. en mechanisch. Ja, een beetje een computer, maar. Ja, en net ja. als de camera's die meegingen, waren ook helemaal... Ja, zo'n Hasselblad camera, ja. uh, dat vind ik ook een fantastisch voorbeeld van nou, hoe gek kun je op lensen zijn. En weet je, hoe mooi kun je dat, uh, dat maken. Ik, heb ook die, ik verzamel ook van die foto's van NASA, die zijn ook super mooi uh, gemaakt. Weet je. Ja. Dat zijn is, dat is hele mooie platen en dat komt door de kwaliteit van die camera. Ja. En, niet zozeer doordat, dat ze zo goed kunnen fotograferen, die astronauten. Dus zelfs die astronauten met die enorme handschoenen... kunnen daar gewoon een fantastisch uh, plaatje mee maken. Maar dat, ja. Hele, ja, dat hele idee achter zo'n zo camera... dat is dus een enorme traditie van lenzen slijpen. Maar, dat zijn ook, maar dat, dat zijn, je noemt wel een aantal producten die toch wel gemaakt zijn... niet om over vijf jaar vervangen te worden door een meer modieus product. Zoals wat Apple bijvoorbeeld doet de laatste jaren. Nee, maar ik denk ook dat dat niet uit die tijd is. Ik denk dat dat nee. helemaal niet in de filosofie van die mensen zat. In, nee. de, in hun hoofd. De enige iteratie, de enige verbetering die ze dan doorvoerden... was misschien een, een nog betere sluiter of een, een nog mooier palletje. Ja. Maar het is niet zo dat je dat dan zag aan de buitenkant. Nee. Zo nodig. Ze hebben wel eens een keer een kleiner model horloge gemaakt... zodat vrouwen het ook om konden. Ja. Maar dat is... De enige concessie die ooit gedaan is. Dat is grappig, want ik zie het nu. En dit is in elk geval relatief... als je het vergelijkt met wat mensen of mannen tegenwoordig dragen. Dit is een klein horloge. Ja, ja. Het is piepklein. En ja. Ja, je ziet dat ook op zo'n... op de foto's. Als je foto's kijkt van Neil Armstrong op de maan... dan heeft hij er ook eentje om. Ja. Om zijn pak. En dat is dan ook inderdaad een heel klein dingetje. <laughs> maar ja, ze zijn er wel mee heen en weer naar de maan gekomen. Ja, cool ik denk dat, toch? Dus, dus ik, het is veel meer die... Die compactheid en die, die, die enorme complexiteit en, en, en onafhankelijkheid van, van, van elektriciteit bijvoorbeeld. Dat het ja. gewoon doorloopt. Uh, dat vind ik mooi. Dat vind, of dat vind ik goed. Als je toch vraagt wat is goed. Ja. Nou dat soort dingen, dat, dat waardeer ik enorm. Oké, okay, maar dit is toch een beetje een lullige vraag natuurlijk. Maar die stel ik wel meer aan mensen die wat ouder zijn. Uh, dus van mijn leeftijd en ouder. Mm -hmm. Was vroeger dan alles beter? Nee, nee. Want vroeger had je geen iPhone. Ik wou dat ik geen gehad had. Ja. Toen ik jong was. Ja. Okay. Dat, uh, ja. fantastische uitvinding. Ja, maar ja, ja. ik vind het ook heel mooi en leuk en fijn. Het voegt heel veel toe aan mijn leven en aan, uh, aan mijn werk. Zo'n telefoon, maar ik hoef daar niet... Uh... Maar moeten we dan een aantal dingen bijvoorbeeld gaan, gewoon eens gaan kijken van... Nou ja, dingen ontwerpen voor de lange termijn. Dat is niet iets wat, wat vanzelfsprekend is in wat we nu doen. Nee. Zouden we dat meer moeten doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, dat, dat als, je, als ik zie wat ik twee jaar geleden heb ontworpen... of vijf jaar of tien jaar of vijftien of twintig jaar geleden... dat uh, het medium digitaal uh, niet om aan te zien is en ook onbruikbaar is. Wat je toen hebt gemaakt. Wat ik toen ja, ja, ja. hebt gemaakt en ook ja, ja. gewoon echt esthetisch niet mooi. Maar als ik een huisstijl of een poster zie uit 1993... Ja. die ik gemaakt heb, dan vind ik hem nog steeds wel mooi. Ja, ja, ja. Het is gewoon het medium dat wat mm. zich niet leent voor duurzaamheid... En leent dat zich, leende zich dat toen niet? Of is het misschien inmiddels wel op bepaalde punten volwassen genoeg... om uh, duurzame dingen te maken? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee, het is, het is een wegwerpproduct. Het is plastic. Okay. Het is uh, disposable. En dat is helemaal niet erg. Oké. Okay. Ik vind misschien dat, het, dat je kan kijken naar de, de dragers, de viewports. Weet je, de televisies, uh, de, de, de iPhones, de laptops. Dat, dat is natuurlijk enorm belastend. Dus het is veel meer, waar zie ik het door? Hoe gebruik ik het? Dat zou ik mooi vinden als dat, dat duurzamer zou worden. Yeah. Hardware, Maar we de software, nee. nee. Software doet er niet toe. Ja, nou, niet, niet in duurzaamheid. Ja, duurzaam produceren. Ik las wel dat bijvoorbeeld bitcoin mining enorm... Veel energie kost. Dat ja, is veel, ja dat, dat is echt wel zorgelijk. Ja. Maar is de, komt dat, dat komt omdat die software zo complex is... dat het hele model zo lastig is. Dus dat ja, is het steeds veel complexer stop. wordt. En doordat mensen het financieel aantrekkelijk vinden. Dat ja, de, maar dat, dat is veel iets waar ik denk niet... dat ze daarover hadden nagedacht toen ze... Ik kan niet in de hersens van die mensen kijken. Maar, nee, want wat ja. was het nou? Ik las iets, als het zo doorgaat, is het over twee jaar... Is alleen voor het mijnen van bitcoin net zoveel energie nodig als nu voor de wereld. Ja, dat, dat ja. las ik dus. Dat denk ik dat. Ik weet niet waar. Ik weet ook niet of dat waar is, maar stel je voor dat het waar is. Ja. Dan denk ik niet dat ze daarover hadden nagedacht toen, toen ze dat op een van het kamertje uitvonden. Nee. Vaak heb je in de dingen die je doet, en bedenkt en, uh, en maakt. Uh, niet echt het idee wat de gevolgen over tien jaar zijn of twintig jaar. Dat is en ik niet. denk dat de gevolgen nu van dit soort ideeën. die zijn natuurlijk veel ingrijpender dan het bedenken van een horloge. Uh -huh. Ja, dat wel. Maar ik denk dat het duurzame aspect hierin. Ja, dat je dat heel moeilijk kan voorspellen. Ja, dat ja, is niet te uh -huh. voorzien gewoon. Nee. nee. Nou ja, goed, het valt natuurlijk ook te zeggen over het web. Hoeveel energie dat gebruikt. Uh, yeah. Ja, kijk maar uh, uh, alleen al naar je telefoon die al om vier uur s'middags op is. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> dus dat, dat, daar zie je zelf heel klein al aan hoeveel energie je het gebruikt. Ja. Ik, uh, ja en is dat erg? Ik heb daar niet zo'n mening over. Ik weet niet of dat erg is. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. nee, nee. Maar is dat goed... Uh, kan dat beter? Of nou, ja, nou ja, waar het mij eigenlijk over ging. Dus je, je, eigenlijk wat je aangaf... waren er toch een aantal dingen zoals duurzaamheid... dat dat een onderdeel is van kwaliteit of zo. Dat je er over een aantal... als je er na een aantal jaar nog terugkijkt... en het is nog steeds goed. Mm -hmm. Maar dat geldt dus niet voor software. Daar gelden toch andere kwaliteitseisen dus blijkbaar voor. Ja, ik denk het wel. Voor mij is software gewoon een materiaal, een middel... Ja. Ja, het is eigenlijk weer, je kan het niet vasthouden, je kan het niet ruiken, je kan het niet aanzitten. Het uh, is, is er. Ja. Dus uh, ik zie dat niet echt als een, een duurzame component. En doet het er dan heel erg toe hoe je het maakt, of maakt het dan eigenlijk gewoon echt geen ene reet uit? Nee, ik weet het er, nee, Ik ben niet zo zeg maar, van het maken van de software, veel meer wat de software doet met mensen. Ja. En, dat maakt mij niet uit. Nee. Wel, nee, nee, nee. Dit, uh, hoe het is, gemaakt wordt als maar doet zoals jij het hebt ontworpen. Ik uh, werk liefst met mensen die weten wat ze doen. En ik geloof... Ik ben goed van vertrouwen. Ik geloof al van een professional dat hij weet wat hij doet. Ja, ik ga ja. niet aan hem vragen, werk je wel duurzaam? Ja. Nee, nee, nee. nee, nee <laughs> okay. uh, maar dat, nee, daar gaat het ook helemaal niet om, natuurlijk. Oké, okay, uh, je hield een tijdje terug... Uh, we doen allebei dezelfde masterstudie. En dat deed een onwijs toffe presentatie. Die heb ik ook mm -hmm. aan je gejat laatst. De introductie daarvan over dat toen je begon als user experience designer... of toen je in elk geval begon nee, uh, voor digitale dingen te ontwerpen... of ontwerpen voor het web... toen was het voor jou alsof je op vakantie ging in Thailand... en alles nog lekker kon ontdekken. Dat je dat die, die op een onbewoond eiland of zo was en een paradijs, zoiets. En dat Later ging dat steeds minder paradijselijk voor je voelen... Kan je dat nog een keer uitleggen? Want ik vond het wel echt super interessant. Ja, dat stukje was een introductie bij, bij wat ik, uh, waarom ik uh, eigenlijk niet meer voor web wil werken, maar iets anders wil doen. Ja. En uh, we, ja, ik ben volgens mij in 1993 uh, kwam ik van school en toen sprak ik SGML en ik had een ontwerpopleiding ook gedaan. En, toen had je net HTML en daar kon ik dus naadloos ineens dingen mee doen. Ik, kon ineens, ik had ineens een baan. Ik kon ineens gewoon iets wat maar 500 andere mensen in Nederland toen konden. Yeah. En dat was een ontzettend uh, grappig iets. En er waren ook helemaal geen regels. Je werkte gewoon in een notepad en dan maakte je iets in. En dan moest je dat naar een server kopiëren. En dan deed hij het. Yeah. En uh, als je dan iets interactiefs wilde... dan moest je in Perl een soort scriptje schrijven. Nou, ik wist helemaal niet wat dat was. Ik had wel Basic geleerd bij mijn SGML. Maar uh, dat heb, toen heb ik dat ook geleerd, dus Perl. En dan kon je gewoon uh, iets schrijven. dat was hartstikke leuk. Ja. Nou, en zo uh, hebben we met nog een paar honderd andere mensen... gewoon heel corporate Nederland het internet opgeholpen. Eigenlijk zonder dat we wisten wat we aan het doen waren. Ja. Yeah. En... Um, uh, er was wel heel veel restrictie. En maar een heel klein palet, als je het vergelijkt met wat je nu kan, kon je eigenlijk niks. Ja. Heel je had weinig. eigenlijk alleen maar een beetje HTML en een beetje font tags om te stijlen. Ja, ja dus eindelijk. we, we konden het heel erg over de inhoud hebben. over de, Wat zegt het ding nou eigenlijk en waarom doet hij dit en wat kan je er eigenlijk mee. Dus uh, heel veel bedrijven vroegen ze af, wat moeten we nou met internet? Of we moeten met internet iets, maar we weten nog niet wat. En dat is hele... ...folders op het web-tijdperk, noem ik dat altijd. Yeah. Dus toen kreeg je dat. Uh, en dat uh, uh, het ging gewoon om, het, om het iets nieuws en uh, ontdekken. Met heel veel weerzin waren, die, waren, waren de klanten waren daarmee bezig. Dat wilden ze helemaal niet. Okay. En, uh, uh, uh, dat heeft een tijdje geduurd. en Dat was, was een hele prettige tijd... En het is niet zo dat vroeger alles beter was... want ik zou veel liever nu beginnen. Je kan gewoon veel meer en uh, je kan je ideeën veel beter uiten. Maar het was gewoon een soort, uh, een soort vrijheid. en die, uh, uh, het, het liep nog even van die pioneering. hackers... Het was echt een soort van experimenteren, ja. dat, dat ja, moest. Ja, ja, ja. maar dat, waren ook, dat kwam ook heel vaak uit de, de, de hackerkant. Uh, dus even van die providers, die jongens... Die, dat waren allemaal oude krakers en, uh, en oude Unix-kerels... Ja. En ik hing vroeger, nog vijf, tien jaar daarvoor... gewoon heel erg uit die, uit die hele alternatieve underground kant. En daar kende ik die jongens gewoon van. Yeah. Dus dat was heel... En ik was daarvoor ook al gewend om gewoon door heel Europa te reizen... en met bandjes te kijken in kraakpanden. En toen deden we gewoon... Toen, had, toen had, was er helemaal geen geld. Nee. Dus als ik dus kinderen van nu vergelijk met de kinderen van toen... hadden wij echt helemaal niks... Nee. Dus we moesten alles zelf doen. Dus dat hele zelf doen, dat zat gewoon heel erg in mijn systeem. En dat zit er nog in. Zoals zoek het gewoon wel uit. en Het paste gewoon heel goed bij de mentaliteit uh, die ik had. En, de, uh, en het feit dat, dat ik ook heel creatief was en mocht zijn. Zonder dat dat het werd beoordeeld door wie dan ook. Ja. Het werd alleen maar gewaardeerd. Dus, uh, dus dat is een tijdje zo gegaan. En op een gegeven moment kreeg je Jacob Nielsen. Dat weet ik nog wel. Die, die, die usability god. En die begon iets wat je nu een blog zou noemen. En die had ineens zoiets van, ja, je moet wel hierop letten en daar... want het moet wel bruikbaar zijn. Dus eigenlijk werden we ingehaald door het commerciële succes... van wat het internet is gaan heten... En dat heel veel mensen dat gingen gebruiken. Ja, als je dan je CGI-scriptje hebt en er komen twintig mensen die dat aanraken... dan crasht je website bijvoorbeeld. Dat was yeah. al heel vervelend. Dan moest je iemand ja. huren die maar begreep hoe je dat wel moest doen. Ja, ja, ja. En het, ja, het klinkt allemaal heel erg onbeholpen en prutserig, maar zo is het wel begonnen. En dat, dat hele, die hele vibe, dat hele gevoel en zo, dat, dat is vreselijk leuk geweest ja. altijd... Maar oh ja, eerst kreeg je Jacob Nielsen... en toen kreeg je natuurlijk iets van Google... dat het ineens vindbaar moest zijn. En we hebben ook nog een soort afslag gehad... naar Flash heel lang. Dat was ook gewoon zo echt een verschrikkelijk iets. En, uh, nou, en Toen kwam er user experience bij... allemaal principles. En op een gegeven moment uh, kreeg je daar boeken over. Je kreeg er uh, scholen over... waar we nu lesgeven. Yeah, yeah. En eigenlijk, denk ik, in essentie... is het werk nog steeds hetzelfde. Dus ik heb nooit begrepen waar iedereen nou zo moeilijk over doet. Weet je... je, je je moet het gewoon uh, bekijken als iets... He het is iets heel simpels, dat web. Dat is heel eenvoudig. En hoe moeilijker uh, mensen er, uh, erover gaan doen... Ja, hoe minder... Uh, hoe lachwekkender ik ze uh, vind, eigenlijk. Okay. Dus, uh, maar dus, goed, maar uh, voor jou is dus die hele pioniersgeest en die lol... Die door, is verdwenen. Ja, door ja dat, dat is, doordat het eigenlijk uh, telkens werd besloten van... Uh, zo moet een formulier ja. in elkaar zitten. Uh, of zo moet ja. je zus en me zo doen. Ja, volkomen terecht ook. Dat klopt ook ja. wel. Ik ben het ook wel helemaal mee eens. Maar ik vind de presentatie die ik hield ging over... dat het voor mij een creatief doodlopende weg is. Ja, precies. Ja, ja. Dat de creativiteit in het vak is gewoon verdwenen. Je kan echt als ontwerper niet meer creatief zijn. Nee. Dat kan niet. Je, kan, je mag dat ook helemaal niet meer binnen, binnen de huidige praktijk. Dus de studenten die bij ons eraf komen van de studie... Die, uh, dit, dat valt vaak vies tegen. Die ja. mogen helemaal niet creatief zijn. Die moeten gewoon uh, uh, creatieve handelingen verrichten. Maar echte creativiteit is daar niet. Nee, niet in vormgeving. Nee, maar niet, ook niet in, in niet, user experience. Ja. Ook niet in concepting. Als ze überhaupt ja. al iets mogen doen aan concepten. Uh, uh, uh, in software waarschijnlijk nog wel. Maar Ik er denk, zit dus wel creativiteit, denk jij, in die nieuwere technologie. Of tenminste in nieuwe manieren van interactie zoals conversational interfaces, de blockchain, machine learning... dat soort tools, zit... ja, ja, je noemt nu wel heel veel dingen door elkaar... maar ja. inderdaad, er zijn uh, door, door allerlei oorzaken... Uh, ineens uh, allerlei leuke uh, andere vormen van interactie... Maar ook die, die dat wel in zich hebben, die wel die, uh, die onderzoek onder geest belonen. Wel, uh, Sterker nog, Dat is het nodig, want we weten het gewoon nog niet. Nee, niemand weet dat. En dat is heel, heel grappig... Uh, het is geen déjà vu, maar uh, de soort herkenbaarheid van de situatie. Uh, uh, bedrijven die dat niet willen. Uh, uh, allerlei vastgeroeste entiteiten die zeggen... nee, onze manier van werken is de, de juiste manier. En dan volkomen achterlopen zonder dat ze het zelf doorhebben dat je daar dan... Uh... <kwijls> Uh, lachend naar kan kijken. En denk denk, nee, wacht even, er, komt gewoon iets, er komen weer hele andere dingen aan. En, uh, ja, ik heb het ook wel eens fout gehad, hoor. Zoals vijf, zes jaar geleden dacht ik... wow, datavisualisatie, dat gaat het helemaal worden. Uh, maar het woord visualisatie moet je eigenlijk doorstrepen... en dat is gewoon data geworden. Dus we zaten half goed. Ja. Met uh, datavisualisatie gaat het helemaal worden. Qua, qua alles, qua interface, qua communicatie. Maar dat is niet heel erg gebeurd. Ik zie wel heel veel meer data. Dus de dingen die wij bedachten, van goh, daar krijg je mooie plaatjes van, die, die drijven nu allemaal hele mooie oplossingen. Okay. Hele mooie diensten, et cetera. Dus de output hoeft niet specifiek visueel te zijn, het <gacht> kan ook van alles zijn. Nee, daar zat ik dus fout mee. Dus ik denk uh, heel vaak, oh, je herkent iets leuks, iets nieuws, maar uiteindelijk loop je tegen een soort. Uh, maar het is toch uh, niet zo dat dat <gacht> er helemaal niet is? Het nee, is dat is ook niet. onderdeel zo. geworden van de dingen die je kan doen? Ja. Precies, maar ik denk dat... De maar jij nieuwe... dacht dat het meer zou vervangen of zo? Nou ja, ik dacht veel meer van... oh ja, Dit, dit is wel iets uh, waar ik mezelf helemaal weer in kan verliezen. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. Ik, toevallig <laughs> vond ik... Ik zat je net even te googlen. En toen vond ik uh, uh, iets op de parool van de vooroordelenkaart. De vooroordelenkaart van Amsterdam. Ja, ja. dat was heel leuk. Dat ja, was Hartstikke mooi. Uh, <laughs> dat, was, uh, ja, dat was echt gaaf. Die, uh, het, uh, dat, was, dat zou nu nooit meer kunnen trouwens. Zo'n vooroordelenkaart. Dat uh, denk ik. Het is nog maar vijf jaar geleden dat ik die had gemaakt. Die, zou, die klopt niet meer. Nee, ik natuurlijk niet. En dat is om Noord, dat was Tokkies. Ja. Dat is niet meer zo, dat is Juppies. Ja, nou dat is dus ook zoiets. Ik kan wel een nieuwe maken, een keer. Uh, maar weet je, laat iemand anders dat maar doen. Het was toen heel erg leuk. Er was echt een enorme heisa om me heen. En ja. was echt, de parole had echt gezegd van... nou ja, maak zo'n leuk kaartje voor ons. wie dat niet leuk, weet je? Ja kreeg ik een foto uit het stadhuis... dat ze hem daar in het kantoor van de burgemeester hadden opgehangen. Of het <laughs> zelf gedaan. Weet je, dat vond ik allemaal heel erg leuk. En, maar, ja, Dat was zo'n ding. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat wel doen. Maar uiteindelijk is dat ook een beetje... Uh, ik weet niet wat ermee gebeurt. Dus ik, uh, ik ging andere dingen doen. Yeah. Maar dan heb ik wel vaker zo'n kaart of zo. Of, of andere dingen. Ik, denk, ik maak gewoon iets geks. En dat mensen daar heel erg op triggeren. Of die maar die is, van, die is sowieso dan... interessant. Volgens mij... <laughs> Daarmee kan je bijvoorbeeld nu heel mooi gentrification weergeven, want die wordt gewoon één grote kleur in Amsterdam. Ja. ja, maar eigenlijk was dat gewoon een soort mental map van mezelf als ik door zo'n buurt uh, fiets. Want ik ben altijd met taal en taalspelletjes bezig. Ik dacht, oh ja, dit is dit, zo'n soort buurt is dit. Oké, okay, ja. En uh, toen de tijd was, dat was natuurlijk heel grappig. Hè? Mensen vonden het super herkenbaar. Dat was ook ja, ja, leuk. Ja, ja, ja. Dus uh, ik kan er nog wel eens een maken, maar dan denk ik... ja, dan doe ik het nog een keer. En eigenlijk is het nog een keer doen niet zo leuk als het voor het eerst doen. Ja, of juist interessant. Als je ineens ziet van, jezus, het is echt totaal veranderd. Het is ja, dat is zeker, het is zeker zo. Maar ja, dat, dan is er toch maar iets anders. Oost zo... bijvoorbeeld. Oost is onherkenbaar. Ja, want vroeger... In 2010 was ja. Oost, was er niks... Amsterdam-Oost, ja, dat is wel grappig. Want toen had je nog stadsdelen. En toen had je daar net, zeg maar, de P van de A, GroenLinks, was gekozen. En toen heb ik dat de Islamitische Volksrepubliek Oost genoemd. Omdat Fatima okay. Elatek de voorzitter was. Yeah. Gewoon als grapje. En mensen waren daar ook echt heel erg boos over. dat ik, dat, dat ik dacht, ja... Ik vind het gewoon, dat gewoon... Dat is gewoon een soort van ironische manier van naar de dingen kijken. Ja, ja. Dus, dat is nu helemaal niet meer. Ja, maar ja, mensen... Ik, ik, ik stond ook op, op uh, Dumpert. En weet ik veel. Bij g stijl was allemaal heel erg leuk. Uh, iedereen vond het echt hilarisch. Maar ik weet niet of ik het nu nog zou doen. Want nu is iedereen supersnel beledigd uh, door dit soort dingen. Dus denk, dat is wel uh, zo, hè? Ja. ja. Laat maar, uh, denk ik... Uh, niet dat ik er bang voor ben om mensen te beledigen. Maar ik beledig ze liever gewoon in hun gezicht. En niet, okay. zeg maar, via social media of zoiets. Dus ja, ja. het is leuker om gewoon... iemand rechtstreeks te beledigen dan... via Twitter. Dat vind ik okay. zo scheiterig. All Maar je zei net iets over taal... dat je ja. daar ook mee bezig bent. Dus, dat, en dat dus, dus is de overstap... naar conversational interfaces... is die dan vanzelfsprekend? Of is dat gewoon... iets wat je nu hebt uitgekozen? Nou, nee. Ik, uh, kijk. Ja, ik heb al zeg maar, een taalstudie gedaan. Daar kwam die SGML ook vandaan. Ja. Want dat ging heel erg over het structureren van, uh, van informatie. Het verzamelen, bewerken en verkopen van informatie. Dus yeah. hoe doe je dat... En ik was heel erg, we hebben het nu over 1990, dat is echt super lang geleden. Echt gewoon, echt ver voordat ik wist hoe je een computer aan moest zetten. Ja, en daarvoor was ik een paar jaar drukker geweest, dus ik heb in een drukkerij gewerkt. Ik offsetdrukker en ik heb grafische studie gedaan, vormgeving. Maar ik vond toch de inhoud leuker en dat, dat tekststructureren heb ik daar geleerd. En eigenlijk was het web ook gewoon taal, talig. Ja, dat was het ook. Daar het is het was, ook voor bedacht. Ja, om documenten ja, te structureren. Ja, je zet de taal in, in containers. En je had de hyperlinks. En het enige wat je hoefde te doen als ontwerper... was de containers op volgorde zetten. Yeah. En tonen of verbergen. En eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Yeah. ja dat, uh, dat, is, dat, is nog, dat is geen verschil. Dus het, het gaat nog steeds over het, het aan elkaar linken van containers met content. Het beschrijven daarvan. En het, uh, het yeah. wel of niet tonen in de juiste volgorde. Dat is... Heel bazaal, wat we aan het doen zijn. En wat ik leuk vind van Conversational Interface, dat de containers eigenlijk weg zijn. En dat je ook geen hyperlinks meer hebt, dat de taal zelf een interface is geworden. Dus je hebt miljoenen knopjes tot je beschikking. Ja. In wat voor willekeurige volgorde dan ook. Dus dat vind ik een heel fascinerende ontwikkeling. Hey, en, en, hm. Ik had het laatst ook met een vriend van mij erover, dat is zo'n oude Linux nerd. En die zegt: Ja, het is toch gewoon de terminal. Nou, dat, uh, de interface lijkt op de terminal, maar dat is niet de terminal. Het is uh, de afgelopen jaren heel veel gebeurd met natural language processing, dat is dus het, uh, het, het, het, het herkennen van taal door computers. Yeah. En uh, door iets dat heet machine learning, waarbij uh, uh, uh, zeg maar een computer iets kan leren van die, die input. Yeah. Dus door het machine learning uh, is het mogelijk om uh, voor een voor een computer om woordpatronen te herkennen. En door die machine learning kan hij daar ook een soort zinnig uh, antwoord op gaan geven. Okay, yeah, yeah. Ja, dus het, het mooie vind ik van, dat, van die natural language processing... dat je dus iets zegt en dat het ding het gewoon herkent als commando. Dus je hoeft, je hoeft geen GUI meer te hebben. Je hoeft geen knopjes meer te maken voor een commando. Goed, die is er nog wel een beetje. Als je kijkt naar Amazons en dat soort dingen waar je tegen praat... Dan moet je eerst wel iets zeggen. Dus je moet wel eerst een soort van knop aanzetten. voor ja, ja, dat je klopt. Je moet, eerst, je moet altijd eerst je... Ja, dat is wel leuk, want we, daar, daar doen we nu onderzoek naar. Yeah. naar hoe zo'n gesprek in elkaar zit. En hoe je moet triggeren. En dat is natuurlijk nog heel, heel onbeholpen. En dat is nog ontzettend gammel. Yep. Uh, maar je ziet gewoon op... Wat uh, ik merk uh, zelf wel. Dan, dan probeer ik... Uh, ik heb dan, als ik in de auto zit, zet ik Siri aan... Mm -hmm. En dan vergeet ik telkens hey Siri te roepen, want ik wil gewoon ja, ja. dus het, het werkt nog een beetje zoals ik weet nog wel dat het, toen ik net voor het eerst ging browsen en dan ging ik een URL intypen en dat ik dan dacht van Jezus domme computer, je snapt toch wel dat spelfoutje, fix dat nou. En dat is Google laten gaan doen, ja. bedoelde je dit in de zoekresultaten? Ja. Um, maar daar, een beetje in die fase zitten we nog, lijkt het. Ja, ik denk het wel. Hè. Maar ja, het, het fijne hiervan is dat er geen UI meer is. Er is no UI. Je hoeft niet meer, niet meer op knopjes te drukken. Ja, je moet verbaal nog wel wat zeggen. Een grote handicap is dat je dus eigenlijk de, de stem het menu laat voorlezen. Ja. Uh... Dus je moet wel goed opletten. En, uh, en is dat dan wel beter? Nou ja, het is nu nog niet echt beter. Want ja. hij uh, begrijpt het nog niet. Maar goed, dat is juist het leuk om dat te onderzoeken van goh, hoe kan je dat menu weglaten, wat zou je dan moeten doen en hoe, hoe dan? En dat, dat... Niemand heeft daar een antwoord op. Nee. Dus laten we dat lekker met z'n allen uit gaan zoeken hoe ja, dat ja. werkt. En misschien gaat het niet werken en is het allemaal een grandioze flop. Maar op dit moment vind ik het wel Of voor sommige dingen of voor andere dingen. Ja, want... het is ook niet de oplossing voor alles. Er is nu net een nieuwe website van ASR uh, online, van de verzekeraar. Ja. En die is helemaal conversational interface. Okay. En ik denk, ja, dat vind ik wel een beetje too much nu. Ik vind dat wel een beetje, een beetje overdreven om daar nu meteen uh, helemaal die kant op te gaan. Uh, Oké, okay, dus hele... daar zit geen menu meer in? Uh, nou, ja, het is niet de primaire uh, ontsluiting van je informatie. En dat is natuurlijk waar men nu voor is. Ja. Dus uh, het hangt veel meer van het mentale model af. Opnieuw, Als je, als je zo'n conversational interface ingaat... of je het al een keer geleerd hebt, dan is het natuurlijk veel sneller. Nou ja, het ja, is op zich wel en... interessant. Ik zag laatst een heel mooi filmpje van iemand die wat uh, met een lager IQ. En die probeerde te achterhalen op welke dag die het grof vuil buiten mocht zetten. Nou, dat is voor iemand met een hoog IQ is dat al lastig. Ik vind het zelf binnen Amsterdam onwijs ingewikkeld. Geen idee hoe ik dat zou moeten zoeken. Uh, en wat, je, wat daar interessant was, was dat je, als je dan keek naar wat hij deed... dan ging je naar de website van zijn stad en dan ging je daar klikken... en we, je zag het antwoord voorbij komen. Maar het antwoord was op zo'n manier gedefinieerd... dat dat hij het niet begreep. Ja, dat is de context niet goed. Ja. Dus dan kan je zoeken tot je aan ons weegt. Ja. Maar als je de context niet begrijpt... dan ja. zou je het nooit vinden. En zijn dit nou echt van die dingen... die zo'n uh, interface zou kunnen oplossen? Nou, ik denk dat een goede tekstschrijver bij de gemeente... dat veel sneller oplost. Oké. Okay. Dit probleem dat heeft niets met de interface te maken... maar met de structuur van de informatie. Die okay. is niet goed. Ja. En de informatie zelf is ook niet goed. En dat gaat een conversational interface niet oplossen... als de content niet goed is. Nou ja, je hebt wel zoiets... Het kan zijn, maar een, een, een, een, een, een, een machine learning... Ja. kan wel na een heleboel van dit soort uh, requests uitvogelen... dat het dat eigenlijk is wat hij zoekt. Ja. Dus die kan dan vragen, bedoel je soms dit? Oké, okay, dus dat ja, maar zou dat, wel kunnen. Het zou wel kunnen, en dat is juist het leuke van taal taal heeft is heel direct, maar ook heel indirect. En hij heeft heel veel nuances en heel veel uh, subtiliteiten in zich. Mm -hmm. En daarom is een conversational interface zo moeilijk om te maken... omdat die machines die, die subtiliteiten helemaal niet begrijpen of snappen. Nee. En daar, dat is juist het leuke aan, aan het, on, het bedenken van nieuwe modellen hiervoor. Van, oh, hoe kan je dat dan wel tonen of hoe kan ik dat wel voelen? Of maken. En ik denk dat ontwerpers zich helemaal niet zoveel zorgen hoeven te maken... over hoe dat dan allemaal werkt. Je moet gewoon bedenken, van hoe, hoe kunnen mensen dit gebruiken? Hoe helpt dit zo'n jongen in zo'n situatie? Maar is het niet ook een hele een nieuwe tak van sport? Want als ik nadenk, van ja, visual designers hebben er bijna geen reden te zoeken. Nee, niet. Visueel ingestelde mensen. Vanuit de klassieke user experience design... wat we gewend zijn met de, de, de Jacob Niels en zo, ook niet echt... Uh, maar meer, ik zou daar psychologen verwachten. Ik zou daar uh, uh, uh, uh, muzikanten bijna verwachten. Dichters, ja. dat soort figuren. Nou, nou ja, het is wel leuk. Want ik, heb, ik gaf hier een workshop op, uh, aan, aan, aan mijn collega-docenten. En ik had een interview uh, met, uh, met, uh, met Alexa gemaakt... Dus ik heb Alexa geïnterviewd. Okay. En die zei ook, Alexa zei dat, uh, dat front-end en Visual Design totaal irrelevant zou worden. En uh, dat uh, die mensen ook allemaal zonder werk zouden komen te zitten. En dat vond Alexa <laughs> ook helemaal niet erg. Uh, dus de docenten stonden wel een beetje te knipperen van uh, het feit dat Alexa dat vond. Maar wacht even, maar, ja, maar natuurlijk vindt Alexa dat, dat Alexa vindt dat Alexa de enige interface gaat worden. Maar is dat zo? Nou ja, waar zij zei daarna nog wel meer of meer ironisch: uh, dat, uh, wat weet ik er nou van? Want ik ben een conversational interface, dus ik ben best wel partijdig. Ja. Dus ik, heb ook, ik zei ook: ik ben het daar niet mee eens, maar uh, het zal wel gevolgen hebben voor uh, de traditionele beroepsrollen. Ik vind ze ook helemaal ja? niet zo traditioneel, want ze bestaan nog maar vijf jaar, maar die rollen ja. van front-end en visual design, ja, die heb je niet meer nodig. Uh, ja, wat je wel nodig hebt, zijn mensen die aan uh, nou, de achterkant Binnen het vakgebied. Maar gaat, het, gaat het, het web zoals we het nu kennen vervangen? Of is het net zo als... Dat werd toen over de telefoon werd dat gezegd. Telefoon kwam en die zei... Desktop is dood. Apps kwamen en Het web is dood. Nee, er zijn gewoon dingen bijgekomen. Toch? Ik vind van niet. Kijk, als je je website goed structureert... dan kan je daar gewoon mee praten. Als je je website goed structureert, kan je die content gewoon vangen. Ja. Dus er zal altijd iets webbigs aanwezig zijn, ook met zo'n gesprek. Ja. En je kan ook uh, zeg, maar je buttons vervangen of laten interfacen met een stem. Mm -hmm. Dat kan ook nog. Dus ja. ik zie helemaal. Ik, het, uh, uh, uh, ik denk dat er bij dit soort gesprekken altijd een vergissing wordt gemaakt. Dan denken van we zijn nu hier en het web is. Permanent altijd hetzelfde. Mm -hmm. ja, onder de hoed is dat ook zo. Het is allemaal HTML in containers. Yeah. Maar en alles wat daarbovenop ligt, ja, dat flikker je misschien weer weg of dat is niet meer relevant. Nou, dan komen er andere beroepen bij. Maar weet jij veel voor wat voor mensen je opleidt? Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb geen idee Ik uh, zag vandaag een oud student van mij Die heeft op LinkedIn Die heet Linkbuilder Dat is haar titel okay. Wat is dat nou weer? <laughs> Linkbuilder Geen zijn. idee, maar ik vind dat wel leuk je, je, je, je leidt op voor mensen die, die, die geen idee hebben wat ze later worden ah, Dat dus wil ik ook Ja, ik, ik ook Het dus bestond het web nog niet Nee, wat maakt het uit Dus, nee. uh, dus het web sich, ja, Er zullen heel veel dingen veranderen Net als flashprogrammers Die heb je nu ook niet meer ja. Ja, ik ken mensen die daar heel goed in waren. Ja. Ja, het is niet dat die nu niks zitten te doen. Die hebben nu hele vette andere baantjes. Dus wat, ja. wat maakt het uit? Denk, uh, fijn, ja. Zoals je, als je zo rigide denkt... Hè, van, uh, ja, jij bent dit en jij bent dat... en jij bent zus en jij bent zo... Ja, dan, dan zal je heel gauw achter gaan lopen. Oké, okay, Dus daar moet je echt vanaf. Van, af, van die, die silo's. Ja, maar dat Hoe is heel moeilijk. Niet? Want vroeger had je die helemaal niet. En die silo's zijn iets van nu. Maar die zijn er <laughs> toch ook al best wel lang... Ik weet wel dat ik, weet ik veel, twaalf jaar geleden of zo, of nog langer geleden. Dan had je toch echt wel ook al de visual designers en de interaction designers en de front-end developers. Dat zijn toch echt wel. En wat, waar ik me over verbaas, is dat die beroepsrollen nog altijd gebruikt worden. Dat vind, ja. vind ik bizar. Nou ja, ik vind het ook raar, want ik, ja, weet je, visual designer, ja, die zijn eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dat, dat, dat. dat uh, daar. Uh... Ja, ik, zit heel veel, ik werk heel veel in scrumming van die agile teams. Yeah. En uh, ja, ik denk altijd, ik heb liever een goede tekstschrijver dan een visual designer. Er zit altijd wel een, een senior bij, die, die ook wel kan bepalen wat voor potje verf er over je button moet. Weet je? Dat, dat is helemaal, heeft niks met visual design te maken. Dus ik heb veel liever een hele goede frontender en een hele goede tekstschrijver. En uh, ja, dan kan ik al heel veel. Als dus, ux hè? Want dus dat, ik zit als ux in het team. Precies, maar dat heeft mij ook mm -hmm. altijd verbaasd: dat, dat copywriters, in ook in de digitale designwereld, zijn er gewoon niet. Maar dat hangt heel erg af van, de, van het bedrijf waar je zit. Ja? Ja, ja, ja. ik heb, uh, ik freelance, om, zeg maar, om de zes maanden switch ik van bedrijf. Ja. En als je in een uh, bepaalde sector zit, dan heb je altijd. Een copywriter of een tekstschrijver in je team. Oké. Okay. Ja, dus die, die zitten er altijd in. Soms zit er geen visual designer in. Yeah. Ja. En heel vaak zit er geen frontender in. Oké. Okay, ja, Omdat die, ja. die mensen werken met frameworks. Dus dan moet je als visual designer zelf die code openmaken. En daar je tekst in proppen. Of als copywriter. Dus dan yeah. zit je echt in de browser te, te werken. Dus het hangt maar van het bedrijf af. Waar yeah, je okay. zit. Oké. Okay. Uh, ja, en die, die, die, die... En de copywriter, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat zijn uh, content managers, noemen ze ze meestal. Yeah. Die schrijven webcopy, dus die gaan ook over de tags en over de SEO. En over de... de gaan die ook over de interface, over de nee. buttons? Nee, nee, nee, nee. Ja, wel over de tekst die erop staat. Yeah. Maar dat is vaak iets wat, je, wat die mensen bij, uh, ja, met het de design al doen. Ja, want kijk, oké, okay, dat, ze, dat, ze, dat ze artikelen schrijven... Maar bijvoorbeeld, ik, dus het schrijven van de kopie voor formulieren. Content, ja. ja daar, daar, daar zijn ze echt weken mee bezig. Oké, okay, ja, ja. oké okay, ja, wel. En okay. ook de volgorde, de structuur. Dus je hebt okay. veel progressive disclosure. Als je met, met formulier heavy uh, producten bezig bent... dan heb je daar uh, gewoon mensen voor. ja dat yeah, yeah. hangt dus van de organisatie af. Dus de volwassen organisaties, waarbij web echt... De kern van hun product is... waar ze ook echt hun omzet... gewoon allemaal via die formulieren... binnentrekken. Daar zorgen ze wel voor... dat daar echt goede mensen op zitten. Ja, okay. ja. Maar, okay. ja, maar menu-items bijvoorbeeld... Ja, daar, daar zijn aparte scrum teams voor... Die, die tijdelijk worden opgericht... om die namen van die minuutjes te verzinnen. Ja, ja. Ja, en daar zit een data-analyst bij... en een tekstschrijver... en uh, een ux manager soms ook nog bij... maar die moet zich er eigenlijk niet echt mee bemoeien... verder, want dat... Uh, het is best wel, uh, best wel een tricky uh, uh, iets natuurlijk. Het is hartstikke ingewikkeld. Als je echt, echt uh, een miljoenenbusiness business hebt yeah. de, en je knopje staat verkeerd of er staat iets op wat mensen niet snappen, ja, dan heb je echt een probleem. Dus ja. een business en leiderschap en iedereen zorgt er echt wel voor dat, dat daar uh, naar wordt gekeken. Maar opnieuw, je hebt enorm verschil in volwassenheid zou... van bedrijven. Ja, ja, ja, ja. Maar daar moet nu met die conversational interfaces... moet daar meer op een creatievere manier mee omgegaan worden? Ja, nou, ja, wat, wat lastig is, is dat taal ineens interface is. Dus interactiemiddel. Ja. Dat is echt even iets waar ik zelf ook uh, even niet helemaal En hoe snap. maak je dat plezierig? Want daar ben ik mee bezig. Ik vraag me af hoe... Eigenlijk wat, wat ik interessant vind aan dit onderwerp... is dat het heel erg een onderwerp raakt waar ik mee bezig ben. Dat is namelijk dat we misschien wel ontzettend goed zijn in het maken van visuele interfaces. Mm -hmm. Of dat we daar, laten we zeggen, klaar mee zijn. Dat daar weinig uh, innovatie meer nodig is. Maar alternatieve interfaces voor bijvoorbeeld mensen... die assistive technology nodig hebben, dus uh, screenreaders... Mm -hmm. en andere manieren van input, daar zijn we ontzettend slecht in. Dat doen we niet. Nee, we maar... hebben het nooit onderzocht. En nu, denk ik, als je kijkt naar uh, conversational interfaces... hé... Hey, dat lijkt eigenlijk heel erg op een screenreader voor een deel. Ja. Maar ja. Zou het daar dan eindelijk goed in gaan worden? Ja, ik hoop het wel. Uh, ik denk ook wel dat dat voor iemand die blind is... gewoon een ontzettend handig uh, tool al is... en ja. misschien nog veel beter kan. Maar je moet je ook niet vergissen... want toen ik SGML leerde, moest ik ook output... Uh, DTD's heette dat, moest je, moest je verklaren... Moest je, moest je eens laten zien wat het werd. En we moesten er ook altijd even op Brian maken. En we hebben het nu over... 1990. Yeah, yeah. Dus je moest iets taggen en je moest, moest er een encyclopedie van maken. En die encyclopedie moest dan ook in braille kunnen. Dus dat was onze opdracht op school. Dus zo, zo nieuw is het niet. Nee, helemaal niet, maar we nee. zijn het blijkbaar vergeten hoor. Nou, ja, mensen vergeten gewoon. Die waren helemaal mee begonnen. Als je dus de technologie begrijpt waar je, waar, die jouw werk stuurt. Yeah. Dan zou je daar eens naar moeten kijken. Denken, wat is HTML eigenlijk? Mm -hmm. En waar is het eigenlijk voor? En waarom zie, zie je dat niet zo? Waarom kan ja. je niet gewoon. Net als responsive, wat, dat is van nature responsive. Het ja. hoeft helemaal niet. Uh, dat ziet er niet uit, maar daar gaat het niet om. <lacht> ja. Dus ik vraag me heel erg af: van waarom. Kijk, dit is jouw probleem. Jij, jij hebt daar een, een, een mooi onderzoek naar. Maar ik vraag me af waar, waar we onszelf zijn kwijtgeraakt als uh, webmakers. Ja, ik kan je wel iets vertellen. Ja, nou, ik er vraag is, me dat echt af. Er waarom... is, een, er is <laughs> een school geweest hier, in, niet één een, een school... maar de, de manier van denken op kunstacademisch was... met computers kan alles. Uh, en dat ging dus helemaal niet over de, de, de technologie. Sterker nog, de creatieven waarmee ik samenwerkte... die vertelden mij, nee, ik moet niet weten... Uh, wat de mogelijkheden en de restricties zijn. Want dat beperkt mij in mijn creativiteit. Dat was hoe zij waren opgeleid. Dat is een stroming geweest in Nederland... en volgens mij mm -hmm. internationaal ook... waarbij de visueel ingestelde mensen... Vanuit, uh, die met adobe pakketten werkten... niet moesten weten wat er wel en niet mogelijk was. Want dat zou ze beperken. Oh ja, nou ja, dan hebben ze zich behoorlijk in een hoekje geverfd. Nu. Ja, ja. Met die mentaliteit. Want daar ga je de oorlog niet mee winnen. Nee, maar dat heeft dus <lacht> geresulteerd in die... Uh, uh, in de, het niet willen begrijpen... van hoe het materiaal echt werkt. En daarom hebben we tijdelang... in de jaren nul hebben we allemaal websites gemaakt... die eigenlijk geen websites waren. Het waren hele mooie plaatjes. Ja, nou ja, ik heb ze zelf ook wel gemaakt. Ja, en ik, ik vond ook. ze ook hartstikke mooi... toen de tijd. Prachtig. Wist ik veel. Maar ja. ik zorgde wel altijd... dat mijn containers goed in elkaar zaten... Ja. En ik zorg er wel altijd voor dat als het niet erin kon, dat er altijd een description op zat. Maar, maar, je maar je denkt dus dat we nu weer terugkomen, of niet terugkomen, maar dat we in elk geval dit ook kunnen gebruiken om uh, toegankelijkere interfaces te maken. Oh zeker, ja, ja, ja. je hebt ook iets dat heet No UI. Dat vond ik ook wel een fascinerend. Uh, iets dat je gewoon uh, geen interface hebt. Ja. Dus dat je gewoon weet ik veel door je body movement of door je handen opsteken of weet ik van wat, dat er wat gebeurt. Dus ik vind dat, dat veel uh, spannender allemaal... dan dat, uh, ja, dat, dat dichtgeplamuurde wereldje waar jij het over hebt. Dat, uh, mm -hmm. ja, dat ja, tuurlijk, is het ook. Ja. Ja, dus, dus de echte innovatie ligt denk ik veel meer... Ja, nu bij de technologie. en Misschien wat, bij wat content mensen... maar niet, de, van de ontwerpers uh, moeten we het niet hebben nu. Dat, uh, Als je kijkt op jouw master... Uh, dus van onze master is er een pagina... waar jij jezelf presenteert en er staat... I'm designing personalities for interactive objects... and I will design souls instead of interfaces. Ja. Prachtig. Ja, dat is leuk. Want ja. uh, de, kijk, dat gaat over een, iets waar we hier op uh, de HVA uh, uh, ook een beetje mee bezig zijn. Over agents. Human-agent interaction. En agents zijn eigenlijk zelfstandige stukjes software. Dat heeft niet heel veel met conversational interface te maken verder. En die agents... Ja, die doen gewoon taakjes. En zo'n Siri is een assistant. Dat yeah. is iets anders. Dus die helpt je uh, uh, met, met taakjes. Okay, yeah. Maar een, een agent is een zelfstandig... Tenminste, een schijnbaar zelfstandig uh, Voorbeeld. Uh, entiteit. Voorbeeld, if this and that. Daar maak okay. je een... Uh, daar zeg je, ga dit doen. En hij doet het gewoon voor je. Ja, oh, dan, maak een je een, dan maak je agents. Dan maak je agents. Oké, die maak je. Maar die agents kun je ook... Ja, bedrijven kunnen ook agents maken. Die dingen voor je doen. En... Wat wel heel spannend is op dit moment, is uh, uh, dat die agency... Dat heet agency. Dat, dus, dat heeft dus niets met een bureau te maken, maar met onze ja. <laughs> term ja, ja, ja. agency. Ja. Dat je uh, uh, die dingen een eigen uh, wil hebben of zelfs een eigen karakter krijgen. Ja. En niemand weet hoe dat werkt. En dat lijkt me zo vet om daar gewoon een beroep van te maken. Het ontwerpen van bezieling van die bezielde objecten. Ja. Dat is een ontzettend uh, interessant onderwerp. Uh, samen met, uh, uh, we, ja, ik kom het altijd tegen als we een conversational interface maken. Dan is de vraag: tegen wie zit ik nou te praten? En dan uh, maken we persona's, maar die persona's zijn van het ding zelf. Dus hoe is die dan? Wat doet die dan? Hoe praat die? En zo. En de copywriters moeten daar dan kopie op schrijven. Dat vinden ze echt hilarisch. Ja. Want normaal maak je een persona van je gebruiker. En nu maak je een persona van je dienst zelf. Ja. Dus die switch moet je even maken. En als je dat hebt, dan krijg je al heel snel... wat is nou eigenlijk de ziel van dat ding? Wie is dat? Dus de Designer of Souls, dat vind ik echt wel een hele leuke... leuke uh, uh, titeltje... Wat, wat, wat ik er gewoon even op kan zetten... om mensen uit te leggen. Van wat doe je nou eigenlijk? Ja, je ontwerpt gewoon een ziel van een ding. En ja, oh ja, hoe doe je dat dan? Want je ziet het niet. Nee, dat is dus juist wat het is. Dus je hebt geen antropomorfe interface. Je, kan niet, je hebt geen... Geen gezichtjes, je hebt geen, geen ogen, je hebt alleen maar een stem. Ik heb ooit een, een, een board-polite Twitter-bot gemaakt. Die mm -hmm. uh, als je die vraagt: uh, heeft u voor mij, of, uh, uh, geef mij een plaatje van nou ja, een kat, mm -hmm. uh, dan, uh, dan doet hij niks. Maar als je zegt: geef me een plaatje van een kat, alstublieft. <laughs> dan dat doet krijg hij, je ja. een plaatje van een kat. Ja. Maar als, je dat, als hij uh, een uur lang niks. Uh, als een uur lang niemand wat aan hem gevraagd heeft. Dan gaat hij zelf maar plaatjes twitteren. Want dan verveelt hij zich. Ja, maar dat is, mensen hebben echt een neiging om, om daar, daar een, een ziel, een persoonlijkheid in te zien hè, als je dat doet. Want ik heb ook bij een bedrijf. Uh, uh, die dingen onderzocht. Ook echt op. Uh, met, met, met tester, Getest met gebruikers. En die zeggen ook van die dingen: van wat praat hij snel. Ja, ja. Of ik vind nu dat hij nu niet zo. Nou, ik vind dat niet fijn dat hij zo doet. Of zou ze zien daar meteen een soort. Uh, uh, dingen in. En toen mocht ik ook nog uh, allerlei. Uh, experimentele flow'tjes maken. Ja, dan, waar, waar je dus veel sneller of dwingender dingen ging doen. En dan gingen mensen echt Die, die werden echt. Uh, die raakten echt in de war of boos of zo. En daar is eigenlijk het idee vandaag gekomen Van, van hé, hey, je kan er gewoon een, uh, een soort zieltje op uh, plakken. Kijk, en je kan soort... het dus veel sneller kan je daar emotie mee opwekken of niet? Nou, het gaat om iets dat heet belief triggers. Dus je, wanneer geloof je dat dat zo is. En bij, bij dit soort gesprekken heb je het heel snel. Kan je heel snel triggeren. En niemand weet eigenlijk wat dat dan triggert. Dus dat is een heel, heel leuk onderzoek waar ik nu aan het doen ben. Van wat zijn nou de belief triggers en op welk niveau doe je dat? En hoe kun je dat in zo'n automatisch gesprek vouwen ja. uh, zonder dat het opvalt? Dus het is heel leuk. Ik heb daar mijn studenten ook geleerd. Dus die gingen dan ja. van mij een bod maken. Dat was wel heel grappig. Uh, dat, dat, dat. Dus dat zie ik ook gewoon met mijn eigen pedagogische trucjes zijn, zeg maar. Dus, want ik zie ze dan terug in die bot. Maar ze moesten van zichzelf ook een bot maken... en uh, op iemand anders testen... om te zien van ja, lijkt dit op mij. Dat super interessant. En het lukte echt wel. Het lukte echt wel uh, van ja, goh, dat zeg jij ook altijd. Of zo, weet je. Dus, ja. uh, dus uh, dat is heel uh, grappig... want die, die studenten hier op school... die moesten dan een, een, uh, een voice interface... of een conversational interface maken van zichzelf... En die moesten dan vervelende gesprekken voeren. Die ze zelf niet durfden te voeren. Dus ze moesten eerst hun eigen persoonlijkheid analyseren. En dan uh, bepalen wat ze niet leuk vonden. En daar moesten ze dan zo'n uh, bord mee schrijven. Dat was, uh, Geniale opdracht. Het was echt heel grappig. De uitkomst was ook heel leuk. Want iedereen zei eigenlijk... ja. Uh, er kwamen, kwamen hele slechte bords uit. Echt verschrikkelijk resultaat. Maar hun proces was echt fantastisch. Uh, van ja, nou ja... Ja, ik heb er nog nooit zo naar gekeken, naar mezelf. En de discussie die je natuurlijk eigenlijk wilde uitlokken is van... Is dit wel, is dit wel, uh, wel gezond dat je, alles, uh, dat je jezelf uh, een stukje van jezelf uh, verrobotiseert? Dat je stukjes van jezelf kloont en het uitbesteedt? Weet je? Is, is dat wel character forming? Is dat wel goed voor je karakter? Als je alles wat je niet leuk vindt, maar... Uitbesteed. Mm -hmm. ja, die discussie heb ik hier, maar die heb ik ook bij bedrijven dat zeggen... ja, als jij je chatbot bouwt, dan gaan er 500 FTA's uh, verdwijnen... van onze helpdesken over de komende zoveel jaar. Dan denk ik van ja, hoe leuk is dat werk eigenlijk op ja. een helpdesk zitten? Mm -hmm. Wat is de kwaliteit? Ja, ik wil daar best wel uh, over hebben. Yeah. Uh, maar bij studenten is dat veel meer daarvan, ja, dat is... Uh, nou ja, ik heb uh, gewoon geen zin in die gesprekken. Normaal doe ik ze ook niet. En dit heeft me wel geleerd om nee te zeggen tegen dit, dit of dit. Dus, uh, dus op zich zijn die, die, die, die ruimte die je hier krijgt... om dit soort opdrachten te geven... of neemt, laat ik het zo zeggen... neemt de ruimte gewoon die opdrachten te geven... Yeah. Uh, die, die is heel uh, goed om uh, dit soort dingen te onderzoeken. Ja, en die jongens en meisjes... die, die, die hebben zelf ook nu een skill uh, geleerd... Ja. En iets over zichzelf geleerd. En ze kunnen daar op een volwassen manier over. Uh, maar was een korte opdracht, toch? Dit was niet een heel lang project. Dit was uh, twee weken of zo. Oké. Okay, moesten yeah. twee weken doen, maar ze hebben daarvoor nog vier andere chatbots gebouwd. Dus okay. andere conversational interfaces, sorry. En, een, uh, en zielen voor objecten, et cetera. <coughs> dus het gaat gewoon veel meer om het onderzoeken van deze technologie. En ik denk dat van deze vorm van interactie. En ik denk dat opleidingen dat, dat moeten doen. Dat is onze plicht. Om, om dit soort dingen aan te bieden. Mm -hmm. om, om, om te laten zien van ja, alles wat je hier geleerd hebt over interactie... kan je eigenlijk ook op andere dingen toepassen. Dat hoeft niet alleen maar een, een, uh, een one-pager met, met een menu te zijn... Die dat responsive is met een leuk hamburgertje. Maar het kan ook veel verder gaan dan dit. En het, dit is natuurlijk veel intiemere technologie dan ja. een, een website. Dit, dit zit veel dichter bij jezelf. En Doen we dat goed hier? hier? Hm? Doen we dat goed? Zijn we de goede kant op aan het gaan? Of? Nou ja, ik vind dat, dat de basis op zich wel, wel goed is. Uh, uh, hier op de, we hebben het over CMD Amsterdam over de opleiding ja. hier. Ik denk dat de dat, dat, dat jongens en de meisjes die hier afkomen... Uh, prima in die tunnel passen waar ze straks in terechtkomen. Maar of dat goed is, weet ik niet. Dat... Uh, dat het is niet, niet een hele creatieve industrie, ze noemen dat altijd creatieve industrie, het is niet heel erg creatief. Nee, nee. Het is wel leuk, want ik, ja, ik werk vooral als freelancer, dus ik kom heel veel oud-studenten tegen en dan werk ik daar samen mee. Ja, ja. Dus ik ben denk ik een van de weinige docenten die echt samenwerkt met oud-studenten. Ja. En dan vraag ik ook altijd, ja, wat heb je nou geleerd? En dan hebben ze daar ook geen antwoord op. Ze vonden het maar niks meestal. Ja, ik heb er niet zo heel veel van opgestoken. <lacht> uh, maar dan zie je ze werken en dan denk je, ja, volgens mij heb jij, vind jij dat misschien, maar dat is niet zo. Ja, ja, ja, ja. Want je weet het goed. Dus het is. En uh, je kan heel. heel uh, ik vind het wel. Uh, ze worden heel erg gewaardeerd. Ze, worden wel goed, uh, ze zijn goed. Ja, ja, ja. Ik had laatst voor het eerst een oud student die mijn leidinggevende was. En dat was natuurlijk uh, in het begin echt hilarisch. Ja. <lacht> Uh, maar het ging eigenlijk best wel goed. Dus, ja. uh, dus ik, had, ik vond hem echt, echt een goede, uh, goede leider. Dat, uh, dat, kon hij, dat had hij echt niet hier op school geleerd. Ik krijg wel eens hm. het commentaar dat de CMD'ers hm. braaf zijn. Ja, dat bedoel ik ook met uh, ze passen precies in de tunnel waar ze straks terechtkomen. Braaf, je werkje doen. Ja. En keurig in de Scrum-tunnel je. Sprintjes maken, dat kunnen ze heel goed. Nou, is er niet meer behoefte aan meer creatieve figuren? Uh, Je zegt net, de creatieve industrie is eigenlijk helemaal niet creatief. Nou, is er behoefte, moet die creatieve industrie veranderen? Of is het prima zo, zoals hij nu is? Nou, ik denk veel meer, het is, het is een soort van... Uh, van, van uh, het heeft wel van met leiderschap te maken. Ik denk dat er veel betere leiders moeten komen. Oké. Okay. In de creatieve industrie die veel meer gebruik maken van het potentieel wat deze studenten hebben. Want ze zetten volgens ons zegt allemaal onder hun niveau te werken. En hoe komt dat? Ik denk dat dat komt door de manier waarop de, uh, het werk is georganiseerd. En opnieuw de opdrachtgever. Het opdrachtgeverschap, het leiderschap van... van uh, en wat de is de daar dan mis? Um, wat is daar mis? Nou, wat is daar... Ja, er is een hoop mis... Ja, maar dat is interessant. Want ik ben ook wel heel benieuwd van hoe verander je dat dan? Wat moet daar veranderen? Wat moet daar anders? Ja, ik had het er met Nico Spelbrink over. Die zei dat vroeger had je opdrachtgevers... zoals eh, PTT of De Post heette dat volgens mij toen nog. Mm -hmm. En die hadden, namen ook de taak op zich om eh, experimentele opdrachten te geven. Om eh, eh, kunstenaars en vormgevers... Te laten experimenteren, expliciet. En hij zei dat dat nu ontbreekt. Maar dat, dat is waar. Er, er zijn wel plekken zoals, ja, we hebben een lab, zeggen ze dan, of we hebben een ja. innovatielab, maar dat, daar, daar zie je, dat is meer voor de vorm. Daar wordt mooi geïnnoveerd. Ja. Je ziet er niet zo. Kijk, en wat, wat ik, we hebben het net het heel even over het volwassenheidsniveau van organisaties. Ja. En ik, de, de voorbeelden die ik net noemde waren van organisaties die, die al heel volwassen zijn. Yeah. Want hun ass is on the line. Ze zitten daar... Uh, ze moeten omzet draaien. Want het enige touchpoint dat ze hebben... met hun klanten, met hun gebruikers... is een online omgeving. Dus yeah. ze, ze hebben niks anders. Dus die bedrijven zie je best wel volwassen worden. En daar heb je ook goed leiderschap. Mensen die begrijpen wat ze doen. Mensen die, die, die, die weten... die begrijpen dat het gaat om om gebruikers, om mensen. En die zijn ook heel erg user-centered. En niet uh, product-centered, bijvoorbeeld. En okay. daar, uh, maar de meeste bedrijven, waar ik helaas ook vaak werk... Uh, hebben dat. Die, zijn, die zijn nog bezig met klanten of met producten. Je hoort het heel vaak aan de terminologie die ze hanteren... Die hebben het over klantreis. Yeah, en niet yeah. over user journey. Okay. En dat gaat ook over klanten en niet over gebruikers. Dus uh, dat zijn allemaal van die signalen waaraan je als ziet van hé, hey, hier klopt iets niet. En dat zijn vaak wel bedrijven die, die, die of een transitie aan het doen zijn van, uh, van fysiek naar digitaal. Of die een fysiek product hebben, wat niet digitaal, zeg maar. Uh, en geen digitaal touchpoint okay, yeah. Dus als er een bank of zo. dan kan je je heel goed voorstellen dat de, dat de app. is de enige plek waar ze nog contact hebben. met elkaar. Ja, de, ja. de gebruiker. Dus gaan, ze zorgen echt wel. Het heeft heel lang geduurd, maar ze zorgen nu echt wel. dat, dat die kwaliteit daar wel is. Ja, ja, ja. ja. ja maar, maar daar ik, gaat het best wel goed als je toch wel. Ja, maar wel... als je bijvoorbeeld gisteren had. Ik een, een, een, een, een lezing van een vent... die eet met bier. bier een biermerk. En die. Uh, ja, die waren nog helemaal bezig met, met uh, die waren nog echt duidelijk in de klantfase. Ja, dat komt gewoon dat het bier geen product is. Wat je, als je op je knopje drukt, precies... komt er geen bier uit. Dat, nee, is een soort dat... Gaat dat veranderen? Moet dat veranderen? Ja, nou ja, goed, ze worden wel, uh, ze pretenderen wel allemaal digitale transitie te doen en zo. Maar ik denk veel meer van ja, waar, waarom is dit eigenlijk zo? Maar dat was, het bedrijf was nog niet zo ver. Die waren ja, nog ja. niet zo, zo, zo okay. gegroeid. En ik denk, ja, je merkt het als ontwerper ook wel als je ergens binnenkomt. Als je, als je aan de, aan de, uh, over een gezond evenwicht is tussen, tussen, tussen de doelen die je krijgt. De doelen zijn altijd metrics. Dus je moet altijd een bepaald getal halen. Ja, het moet als meetbaar ontwerper. zijn. Ja. Het moet meetbaar zijn. Nou, meestal is dat... Moet uh, daar niet ook wat aan gebeurd worden? Het, is, het moet nou, ja. allemaal efficiënt en het moet altijd maar... Uh, moeten er niet ook gewoon andere type doelen zijn? Van het moet leuk of het moet, mensen moeten blij zijn... Ja, maar hoe meet je dat dan? Nou ja, weet ik niet. Maar ik, uh, meestal, nu is het zo... en jij vroeg net, wat is er dan mis met de industrie? Ik denk dat die veel te veel gericht is op het meten van de verkeerde dingen. Dus je komt daar een bedrijf binnen... en een soort gezonde mix vind ik altijd als je een soort conversiedoel uh, hebt... van willen zoveel procent meer mensen op dat knopje hebben gedrukt... of ja. zoveel procent meer dingen in een winkelwagentje mikken. Nou, daar ben ik hartstikke goed in, dus dat kan, dat kan ik altijd... En dan weet je ook, oh ja, dat gaat wel over geld. En dan heb je een andere metric, en dat is de NPS. Dat is een. god, waar is dat ook weer een afkorting van? Nou, Google het even, mensen. NPS? Iets van een score. Nou, dat meet loyaliteit. Oké. En als je een NPS-opdracht krijgt, we moeten onze NPS omhoog gooien, dan weet je dat je voor iemand zijn bonus het werk bent. Okay. Want een bonus, zeg maar een NPS een is een soort van zinloze metric, vind ik. Dat is een schaal van 1 tot 12, waarop je kan aangeven hoe tevreden je bent over de dienst. En heel veel dienstverlenende bedrijven hebben die dingen in hun funnel zitten. Yeah. Dus de NPS-score is, uh, is iets uh, wat, waarvan zij zeggen het meet. Eigenlijk is het de waardering van de klant voor jouw bedrijf. Maar dat is alleen maar als je een bepaalde funnel afsluit, dat je hem krijgt. Okay. Uh, en... Uh, ja, bedrijven die, die managers die echt uh, een soort wedstrijd houden met NPS-scores. Ja, ja, ja. maar, maar is dat dan niet ook gewoon het probleem? Dat manage, dat, ja, dat, dat, dat heel ik. erg korte termijn wordt gemanaged? Nou, nee, nee, maar dat is de, het verkeerde ding wordt gemeten. Het zegt ja. namelijk niks. Het is een schaal van 1 op 12, Amerikaans. Ja. En alleen de la, is, hij is gewogen naar de laatste twee, de, dus de beste. Ja. Maar Hollanders geven nooit een 9 of een 10. Ja, de Amerikanen ja, ja. wel, maar Nederlanders niet. Dus, ja, ja, ja. Er zit altijd in een, dus het is helemaal niet zo'n fijne... Je hebt nog wel meer van die meedingen die nog wel effectiever zijn. Maar ja, ik ga er toch altijd veel meer op de. Ja, als, mijn, uh, als ik het uh, funneltje zo inricht, dan verkoop ik twintig uh, meer van die dingetjes. Dus dat, dat is veel meer mijn eigen mm -hmm. succesverhaaltje. Dus ja. de nps score ja, het zal allemaal wel. Ja, ja, ja. Oh, nou nu uh, verlies ik meteen allemaal. Uh, Potentiële klusjes. Is en zo. <laughs> nee, maar ik oh, vind dat het zo? Was dat? Je wordt nu juist voor leadership positions, wordt je gevraagd. Nou ja, ja nee. maar het is wel zo. Ja, het is wel gek. Want ik kom daar natuurlijk ontwerpen. En ik ben, eigenlijk ben je boven je veertigste al niet meer heel relevant als ontwerper. Word je niet gezien. Nou, kijk, als je tot je veertigste gaat het nog wel, maar als je daar niet product owner bent of manager. Dat vind, ja. vind ik onwijs gek. Vind ik dat. dat heb ik ja. ook altijd gek gevonden dat dan moesten. Mm. Uh, dan had je uh, junior developer, daarna werd je media developer... of gewoon developer noemden ze dat, en daarna senior developer. Ja, dat is nog steeds zo. Maar daarna moest je... Leadership. ...iets mm. gaan doen. Ja. Terwijl heel veel mensen zijn gewoon hartstikke goede developers. Die moeten helemaal niet wat anders gaan doen. Ja, ja dat is ook zo. En soms kom je ze wel van die oude krijgers tegen dan, dan, dan in zo'n team. En dan zeg je dan, hé, hey, uh, leuk om je te zien. Ja. En dan, uh, dan gaan, die mensen zijn veel sneller uh, dan die... Dan de juniors. Ja? Ja, ze doen gewoon hetzelfde werk. Maar ja, ik heb helemaal geen zin om product owner te worden of zoiets. Kan het wel. Ik heb het ook wel vaak gedaan. Maar ik vind het gewoon geen leuk werk. Dat, uh... Dingen maken is leuk. Nou, ja, maken, knutselen. Weet ik. ik vind het helemaal niet erg om uh, dat te doen. Maar ja... Niet uh, erg. Je, dat doe je gewoon met onwijs veel plezier. Je ja. zit al, altijd dingen te maken. Ja, maken. Maar, ja, voor, maar in zeg maar een commerciële omgeving... je wordt gewoon ingehuurd als freelancer... en dan ga je user journeys maken of interfaces... En uh, ja, dan wil je natuurlijk al. Ik wil gewoon uh, lekker naar die gebruikers lekker interviewen. Dat is allemaal hartstikke. Nou, en dan ga je prototypen, dan ga je terug. Dat is gewoon ontzettend leuk werk. Ja. Yeah. En dat heeft helemaal niks te maken met, uh, met, met, met, met hoeveel ervaring je hebt of uh, niet. Weet je, maar die, die, die hele houding mis je heel vaak yeah. bij bedrijven. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, We gaan gewoon lekker achter ons bureau uh, zitten. Nee, ja, sowieso. Ik heb managers nooit begrepen. Hé, hey, nee. en het bouwen van een huis, is dat wat anders? Uh, ja, het duurt wat langer, maar dat is uh, verder... Ik heb ja, zelf gebouwd, ja, ja dat, uh, dat, is, uh, dat, dat was best wel veel werk. Ja. Yeah. Maar wel leuk. Wel tof, maar ja, voor niet eerst... iets wat je vaker gaat doen. Nou ja, misschien wel, maar dan... Uh, kijk, ik had helemaal geen geld toen ik dat deed, dus dat was best wel gestresst. Dus ik had pas, toen het stond, kreeg ik pas een hypotheek, bij wijze van spreken. Ja, dus dat, ja, ja. Uh, dat is best een risico. Maar ja, het huis wekt zijn eigen energie op. En het is helemaal cradle to cradle. En allemaal van dat soort uh, dingen die ik zelf heel belangrijk vind. En helemaal zo ingericht zoals jij het wil hebben. Ja, maar dat, dat gaat vanzelf eigenlijk. Dus als je vraagt, wat is goed? Weet je, waar we mee begonnen? Ja. Dan zit het vol met dat soort voorwerpen, zoals mijn horloge. Ja. Van, van met veel aandacht en veel detail en heel veel... Liefde voor het ambacht en het vak gemaakt. En dat, ja. dat is dan fijn. Ja, dat, dus als je vraagt wat is goed, dan zijn het die dingen. die daar... maar Wat zijn de, de mooiste details in je huis? In mijn huis. Ja. Wat ik mooi vind, nou ja, dat het zijn eigen energie opwekt, dat vind ik ja. echt een super fijn detail. En het, niet, wat gaaf is dat toch ook? Niet ja, onbelangrijk man. dat het uh, <laughs> heel veel geld scheelt. Ja. Dat is uh, anders, uh, ja, ben je gewoon veel kwijt. Dus dat vind ik mooi. Ja, en nee, dat er gewoon mooi hout in zit, mooi duurzaam uh, gemaakt, en dat het, dat, kijk, je hebt het eigenlijk ontworpen op de manier zoals ik. We hebben echt gekeken, mijn vrouw en ik, hoe we, hoe we door ons leven bewegen, dus hoe het jaar loopt. Dus in de zomer doen we dit en in de winter doen we dat en s ochtends doen we dit en s avonds doen we dat. En zo is het hele plan van het huis ontstaan. En dat dat uh, heb je gelukkig geen ontwerpfout gemaakt. Want het werkt wel, het werkt echt uh, op een hele goede manier. Er is echt manier. veel beter over nagedacht. Nou ja, sowieso normaal, tenminste, ik kom in een huis. Mm -hmm. En dat richt ik dan in naar hoe ik leef. Ja, hoe je leeft. Ja. Uh, maar dat, dat doe ik dan ook. Maar dan kan, ga je even kijken, hoe leef ik dan? Ja, weet je, want uh, ik hoe werk ik van dan? Ja, dan je gewoon, maar dan moet je wel heel eerlijk zijn voor jezelf en zo van, ja... Weet je, hoe groot, uh, Want hoe vaak zit je nou in een huiskamer? Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je een losse huiskamer hebt. Yeah. Hoe vaak doe je nou dit? Of hoe, uh, hoe vaak zit je nou in de keuken? En hoe vaak zit je nou in een tuin in Nederland eigenlijk? Yeah. Hoe vaak is dat? En, uh, ja, ik allemaal, kijk, ik heb helemaal geen verstand van constructie, dus ik heb er wel een architect bij gehaald die natuurlijk het uh, materiaal goed snapte. En die snapte ook heel, heel goed wat ik bedoelde. Dus die kwam met allemaal ander materiaal aan. Waardoor het veel goedkoper werd... en veel makkelijker te bouwen... en minder onderhoudsgevoelig. Uh, maar verder deed hij gewoon... Uh, precies wat we wilden. Wat we vroegen. Dus, ja. Uh, ja, en daar zitten ook allemaal, wel allemaal ontwerpfouten in. Maar daar fix je dan een soort van improvisatie mee. En daardoor ziet het er ineens veel mooier uit. Dus, okay, dat, uh, yeah, yeah. dus dat hele verhaal... Uh, ja, houd je touwtje, 0 euro budget. Uh, en ook allemaal nog eens neutraal uh, en vriendelijk uh, en duurzaam, uh, daar ontstaat vanzelf dit huis uit. Ja, en ja. Dat, uh, ik hoef ook niet een nieuw huis of zo. Dat, nee. Uh, nee, nee, want het is echt een... een onwijs tof huis. Maar ja, de, de, de, ik ben er maar één of twee keer geweest of zo. Mm. Maar jij leeft er en uh, ja. Ja, al lang ook, toch? Een jaar of acht. Ja. Ik denk ja. dat ik er nog wel zo lang blijf wonen. Of misschien nog wel langer. Ja. want uh, ik hoef niet zo nodig uh... het klopt gewoon het klopt ja. mooi, nou ja en dat klinkt ook als een soort van horloge wat uh, het lang gaat blijven doen nou, het is niet zo goed geconstrueerd. nee, de constructie is niet zo goed als dit horloge wat ik heb. nee, nee, dat, uh, dat is niet zo nee. maar het is wel op maat gemaakt dat is ook wel weer gaaf, het is echt wel tailor-made natuurlijk, ja, ja, ik hou van dingen die tailor-made zijn ja. dus die, die heb ik ook veel Oeh, dat ook, maar dat gebeurt nooit natuurlijk op het web of in digitaal. Techniek. Nou ja, ja ik, heb, ik, ik werk heel veel in heavy industry, in havens, fabrieken. En dan maak je vaak interfaces voor twaalf mensen. Oké. Okay, dus, 12... dus het is wel telemeet. Oké, okay, en daar gaat ook de, speelt ook de persoonlijkheid van die mensen die dat gebruiken ook mee? Uh, nee, ja, ja, nou, ja goed. er is sowieso... Een heel andere, andere soort interfaces zijn dat. Het is heel industrieel. Dus de persoonlijkheid van die, die mensen... Dat zijn engineers, ingenieurs. Of het zijn uh, uh, mensen die uh, iets komen scheppen. Die heel slecht zijn opgeleid. Geen Nederlands spreken. Uh, en ook uh, alles daartussen eigenlijk. En uh, ja, die, die, die, die, die, die mogen, er zijn maar tien, twaalf mensen die dat ding gebruiken. Zonder maar één of twee... Yeah. Ja, en dan maak je gewoon een telemetrie ding voor. Ja, dan praat je gewoon... Maar, maar ik kijk veel meer van, wat lost het op? Ik ga niet echt naar hun, hun, hun persoonlijkheid kijken. Ik ga wel heel goed kijken naar... Waar, waarom, waar, wat, wat is er aan de hand daar? En waar, wanneer heb je het nodig? En waarom heb je het nodig? Yeah. En dat zijn heel een heel ander soort use cases dan, dan de webstores. Of, uh, of, uh, of de Airbnbs uh, van deze wereld. Yeah. Dus, dit gaat... Kijk, als je... Daar een foutje in een interface maakt, ja, dan is de omzet wat lager. Maar als ik dit soort interfaces foutje maak, dan, dan gaat iemand dood of zo. Dat is ja, ja. dus een heel ander soort, ja. soort, soort verantwoordelijkheid die je hebt als ontwerper. Dan, ja, ja, ja. ja, en daar, daar gaat het echt van. Dan moet die onderste laag van. dat het moet werken, moet gewoon zo solide zijn. Ja, ja. Dat er maar, geen ruimte is voor de. De lol. Nee, nee, maar dat zie je wel meer. Ik, ja, ik vind het echt heel leuk om in, in de industrie... of, of, of in kassen... of, uh, of, of op... Ja, op olieraffinaarijden en boten... en dat soort, dat soort interface werk te doen. Want dat, uh, ja, daar word je toch heel erg minimalistisch van. Hm. En uh, modellen... zijn ook heel... heel, uh, heel erg uit, uit de militaire wereld. Je, dat gaat erg over over waar ben ik en wat, wat, wat kan ik hier doen en wat moet ik hier doen. En dat is heel erg doelgericht en dat is ontzettend simpel. En uh, ja, dat, dat, daar haal ik nog wel veel voldoening uit. Omdat dat, dat helemaal niet volgens uh, zeg maar de Jacob Nielsen-regels van deze wereld is... maar echt vanuit een, een, een soort uh, hele belangrijke behoefte... En, dat is het, uh, ik mag hier geen ongeluk veroorzaken. Yeah. Of, uh, en, en, en de voorbeelden die je ziet op die plekken... dus als je gewoon de fysieke interfaces ziet daar... die zijn ook echt uh, heel erg De affordances daarvan zijn heel erg goed. Dus van die kranen die je dicht moet draaien... of uh, van die hendels die je over moet halen. Dus die, die zijn fysieke... Fysieke dingen en er staat ja. heel duidelijk op die richting op... Zet ja. je de olie open en die richting op? Zet je het dicht. Ja. Dus, en het is heel mooi als je dus bijvoorbeeld zegt gasleidingen en dat soort dingen hebben dan een ander soort hendels. En wat ik echt prachtig vind is als je dus bijvoorbeeld een systeem uitzet dan he, dat doe je daar een symbolisch slot op. Dus die sloten die zijn van een soort van rode, rode hangsloten. Van een, vaak, die beugels zijn vaak een meter lang en die moet je dan door die eh, kranen heen doen en op slot doen. Yeah. Dus de mensen die daar werken, dat zijn een soort middeleeuwse CP'ers, die lopen echt met van die zakken met rammelende sleutels en bossen <laughs> en dan zetten ze zo'n miljarden kostende installatie vast met een slotje. Yeah, yeah. En hij heeft ook alleen maar dat slotje en ik vind het echt, dat echt, daar kan geen app tegen op, tegen dat soort fysiek werk. Want het is heel, roet, heel veel routine zit erin en daar, daar krijg je heel veel dat checklist gedoe. Yeah. En, uh, fysiek en mechanisch is ja, het ook. Ja, ja, het is fysiek. En daar kan je gewoon geen, uh, geen echte uh, uh, digitale interface voor maken... die dat vervangt. Nee. Dus het werk dat ik daar veel doe... is veel meer uh, dashboarding bijvoorbeeld. En, uh, en dat zijn hele uh, ja, informatietonen of alarmdingen... Of, of achteraf aanvinken wat er mis is gegaan. Hele simpele... Simpele dingen. Maar ja, de, de, de, de, de regels. De wereld is gewoon anders. Ja, ja, ja. En, en ik vind. Als, als je daar weer van afkomt. Kijk dat is heel gek. Want eigenlijk zijn die apparaat. Die, die hele industrieterrein. Dat zijn gewoon machines. En uh, het gaat allemaal goed. Maar als er mensen in die machine komen. Dan gaat het fout. Ja, ja. <laughs> dus de, je moet die mensen heel erg dresseren. En die ja. apps die ik daarvoor maak. Die gaan heel erg over het checken. En over het dresseren van. Van die mensen. Ja. En die, uh, ja, die wereld vind ik echt vele malen fascinerender dan weer zo'n e-commerce uh, ja, eh, uh, site. Maar komt dat er niemand, dat, dat evenveel is gewoon heel slecht zijn, dus het werk wat uh, is, is, wordt gedaan door, door dat is allemaal ja, Web 1.0 uh, wat je tegenkomt. Daar. Ja. Ja. Ja. ja, als er al iets een interface heeft, dan is het gewoon een hele slechte interface. Oei, oei, oei, oei. wat werden er toen slechte interfaces gemaakt. Mm -hmm. ja. ja, en die zie je dus uh, dagelijks terug. En dat, uh, dat, dat is uh, heel makkelijk werken. <laughs> en een minimale verbetering uh, om daar, daar iets moois van te maken. Ja. Dus, uh, dus, dus, uh, ja, maar de menselijke geest is gewoon zo ingenieus in het, in, het, in het negeren van regels en het de kantjes eraf lopen en zo. Dat zie je dus heel mooi daar op dat soort ja. plekken. Dat, dat, dat, niks kan je regelen. Alles moet gewoon uh, uh, geborgd worden. Ja, ja, ja. En het, uh, dat is wel een mooie, een mooie tak van interaction design. Daar, vind ik. Hey, heb jij nog iets wat je moet, uh, op deze podcast kwijt moet? Uh... Ja, hebben we al niet heel, ja, ik heb heel want veel, maar dan moeten we wel. nog een keer een podcast doen, denk ik. <laughs> want uh, we zijn nog niet eens begonnen, joh. <laughs> ja, als iemand uh, nog een uh, klusje voor me heeft in de conversational interface, want er zijn dus geen baantjes. En ik zoek eigenlijk gewoon een leuk baantje. Maar daar zijn <laughs> geen baantjes in? Nee, nauwelijks. Ja, niet uh, uh, uh, iets uh, wat ik uh, tot nu toe kan vinden. Het maar is dat vooral... is toch best wel gek, want er wordt overal geroepen van dit is de toekomst. Maar dan is het dus echt nog de toekomst en nog niet het heden. Nou ja, ik heb wel bij bedrijven mag ik dan onderzoek doen, research. Dan bouw je die dingen gewoon. Ja. En dan, uh, dan komen er allemaal findings uit. En wat ik wel heel leuk vond, is dat bij, ik heb het bij een hele grote verzekeraar gedaan. Enorm leuk. En die mensen zeiden, ja dan moeten we eerst een uh, afdeling artificial intelligence oprichten. Dus kom over een jaar maar terug. Oké. Okay. Uh, weet je, dat, vind, dat soort onderzoeken zijn natuurlijk heel erg leuk uh, om gedaan te hebben. Maar ja, well, ik... Uh, maar als iemand een leuk onderzoeksproject heeft, half of niet betaald, ja. kom ik graag langs om te gaan proberen. Want ik weet het ook allemaal niet. Ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt en waar het heen gaat. Nee, maar jij bent wel ontzettend goed in het uitvinden. Ja, precies. Ja. Dus help me met uitvinden. Ja. En wie weet gaan we een hell of a Ride. Uh, hebben Precies. Samen. Dus huur juri in <laughs> om je souls te designen. Yes. <laughs> Oké, okay, hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja, het was leuk.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 Of bijvoorbeeld voor robots of mensen die de teksten willen analyseren. Meebetalen, dat kan op verschillende manieren... en ik word daar erg blij van. Alle opties, zoals directe bankoverschrijving... bitcoin, patreon of een kopje koffie... vind je op de pagina wassilis.nl steun. Er is een mooi, langzaam groeiend lijstje van hele fijne mensen... die maandelijks een bijdrage leveren. Waaronder Job, Paul van Buren en mijn werkgever CMD Amsterdam. Ik weet nog niet met wie ik volgende keer ga praten. Spannend.